bedoeld om leerlingen van basisschool en vmbo... kennis te laten maken met verschillende ambachten. En bij ons staat vannacht het schoenenambacht centraal. En mijn gast is dan ook Irene van Bommel... algemeen directeur van de enig overgebleven Nederlandse schoenenfabriek. In het komende uur kunt u hem vragen stellen over zijn ambacht... maar ook over de fabriek waaraan hij leiding geeft. U mag hem ook vragen stellen over hoe het nou is... om in een familiebedrijf te werken. Maar ook horen we graag welk ambacht u tot in de finesses beheerst... Of op welk stukje puur ambachtswerk u heel zuinig bent. Bel ons op 0800 1121. 0800 1121. Mail naar casaluna.nl of twitter met hashtag Casaluna. En hier, uh, ik heb op een tweet van uh, Radio Bakker. En hij zegt: Als inwoner van Waalwijk, de voormalige schoenenhoofdstad van Nederland, vind ik dit gesprek interessant om te horen. Wat is er inderdaad met Waalwijk gebeurd? Want vroeger kwamen daar toch alle Nederlandse schoenen vandaan? Wawijk had inderdaad vroeger eigenlijk alle schoenindustrie die er was. Het, het, het centrum van de Langstraat. En um, dat is eigenlijk allemaal verdwenen. Die, uh, ze zijn of failliet gegaan, of ze zijn naar het buitenland gegaan. Of het is van schoenfabriek omgeturnd naar een uh, handelsmaatschappij... waar ze soms nog het design doen... Uh, uh, en, en de productontwikkeling en de productie in een ander land laten doen. Maar Waalwijk is nog wel steeds het centrum... In Europa, waar de meeste schoenen verkocht en verhandeld worden. Het is een handelscentrum. Vroeger was het een maakcentrum, maar het is nu een handelscentrum. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar Waalwijk en schoenen is nog wel... Ja, een... ja, ja, hey, ja, ja absoluut. En, en Waalwijk heb je in het schoenenmuseum. Daar zetten uh, veel mensen zich voor in om dat weer uh, terug echt serieus op de kaart te zetten. Dus... Uh, het echte schoenencentrum is natuurlijk uh, Moegestel Schoenen van <laughs> Bommel. En op een hele goede tweede plek komt Waalwijk. Waalwijk doet nog steeds leuk mee, wat ja. dat betreft. Ja. Aan de telefoon, mevrouw Van Ginkel uit uh, Gordijk. Dag mevrouw Van Ginkel, goeienacht. Goeienacht. Ik uh, heb 47 jaar terug, mocht ik van mijn ouders piezen... tussen de LTS of, of te, uh, naar de huisartschool en de LTS... Ja. En ik was niet zo dol op de huishoudschool, dus ik heb gekozen voor de LTS. Ik heb uh, uh, een jaar lang, eerst moest je dus uh, alle vakken leren, je metaal, je houtbewerking en je schilderen. Mm -hmm. Ik heb dus gekozen voor schilderen, net zoals mijn oudere boer, want we zaten met ons drieën op de LTS. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb het dus ook afgemaakt en helaas, uh, toen de tijd... Uh, 47 jaar terug, was ze voor een vrouw dus niet de mogelijkheid om dus het zelf het beroep uit te oefenen. Want wij leiden de er te veel mee af met, uh, als ze moesten uh, werken. Dus u mocht dus... niet uh, de ladder op om te gaan schilderen? Nee, ik mocht... Uh, nee, zo werd er dus toen de tijd gediscrimineerd. Ja. En uh, ik ben dus uh, helaas toen wel in het huishoudelijk werk terechtgekomen. Ik ben later getrouwd, ik heb kinderen gekregen. Maar alles wat ik dus heb geleerd, ook met hout en noem maar op heb ik dus mijn kinderen ook geleerd. Die kunnen hun eigen huis zelf opknappen, ze kunnen behangen... ze kunnen hun meubelair netjes opknappen. Ja. Dus het heeft wel een hele goed gevolg gehad. En ik hoop dat mijn kleine kinderen het precies hetzelfde gaan doen... wat hun ouders dus ook geleerd hebben, het zelf allemaal doen. Ja, dus mevrouw Van Ginkel, u bent echt een ambachtsvrouw. Ik kan me ook voorstellen dat er eertijds op die LTS niet heel veel meisjes zaten. Nee, wij waren totaal met ons tweeën. Ik was als dertien uh, jaar oud, kwam ik op de LTS, ja. met mijn, mijn twee broers zaten er al. En er zat een meisje in de metaal, die wou later graag sieraadjes uh, maken. Dus, wij hebben altijd heel veel lol op school gehad, moet ik eerlijk zeggen. Want wij gingen meer met jongens om dan met meisjes, dat, dat trok gewoon meer. Mm -hmm. Maar het, ging, het was gewoon onschuldig. Je vermaakte je daar ontzettend goed. En, ja. en uh, je kreeg een uh, hartstikke leuke vakken, zoals wij het hier zeggen. En het is uh, mijn echte uh, fantastische schooltijd geweest. Mooier ja. dan de huisartschoot. Ja, en u leerde een ambacht schilderen namelijk. Hoe ja. is dat bij jullie, Renier van Bommel, uh, op de fabriek? Werken daar ook veel uh, vrouwen in het uh, schoenenambacht? ambacht? Ja hoor, wij hebben... Um... Iets meer in de stikkerij dan in de montage. Maar er werken bij ons, nou wat zal het zijn? Ik denk een derde van de werknemers zijn vrouwen. Ja, er zijn dus wel in de loop der jaren meer vrouwen gekomen die dat ambacht hebben geleerd. Dat ik nu mevrouw van Ginkel, hoor. Die was echt de, de, de eerste zo'n 50 jaar geleden daar in Friesland. Ja, en, ik denk ik, het wel. Ik, ik denk dat ik een van de eerste vrouwelijke schilders was uh, in heel Nederland. Ja, ja. Ja, ja. En ik kom er ook eerlijk vooruit. ik ben er ontzettend trots op. Dat kan dus me als goed ze mij voorstellen. Vragen, uh, wat is jouw vak? Ze zeggen, ik ben huisschilder. Ja, precies. Nou, dan ver verklaren ze mij van gek. <laughs> nog even dus... aan Gennie van Bommel vragen, mevrouw van Ginkel, hoe dat dan uh, in dat schoenenambacht is gegaan in de loop der jaren. Nou, ik denk uh... dat in de tijd van mevrouw van Ginkel, denk ik dat het bij ons ook wel enigszins op die dezelfde manier ging, hoor. dat er niet buitengewoon veel vrouwen waren? Nee, ik denk het. Ik ja. denk het dat er het, toen, het, zo'n vijftien jaar terug... weinig vrouwen uh, echt uh, dus, uh, schoenen stonden te maken. Die stonden meer huishoudelijk werk te doen en schoon te maken in ja. het ruim. Maar, maar in de loop heb... der jaren is dat dus wel veranderd, begrijp ik. Ja, ik uh, ja. zie tegenwoordig meer vrouwelijke schilders ook in, in grote gebouwen met verfspuit. Kijk, wij deden alles met de handjes, hè? Ja, dat is waar. Ja, echt, echt nog en, het ambachtswerk. Uh, ik wil nog één ding vragen mevrouw van Ginkel. Ik weet niet of u naar het gesprek hebt geluisterd in het vorige uur met Renier van Bommel. Renier ja. zei die ambachtsschool moet eigenlijk gewoon weer terug. Mensen moeten weer leren hoe ze dingen kunnen maken. Nou, u heeft dat uw eigen kinderen geleerd, maar bent u dat eens met hier van bom? Voor 200 procent. Kijk. En waarom? Kijk, want, omdat, nou ten eerste gaat iedereen op ICT uh, en hogere opleidingen. Uh, je merkt dat je weinig mensen hebt die je kan helpen met, met eenvoudige dingen. voegen, uh, uh, leidingjes leggen, elektriciteit aanleggen. Kunnen ze tegenwoordig niet meer. Nee. Het is allemaal linkse hand en uh, hm. ja, nou, dan doen we het allemaal. Dus, uh. Nou, René, je, mevrouw van Ginkel is het voor 200 met je. Eten. Ja, als ze wat jonger was geweest, had ze bij ons zo kunnen beginnen. En kijk eens aan, mevrouw ja, van Ginkel. Mijn handjes willen helaas niet meer, maar nee. dus was ik acuut die kant uitgekomen. Maar ja, het Noorden is mij het belangrijkste. Dus oh, dag, uh, u was er niet voor Labrador Brabant afgereisd, begrijp nee, ik? Nee, nee, het is een prachtige omgeving, dat weet ik. Maar uh, het Ushaitaland blieft de best. <laughs> Mevrouw van Ginkel uit Ush-Heiteland. Dank u wel voor het bellen. En een goede dag nog. Dag. is Ook in de telefoon Ben Lazes uit Amsterdam. Ben, goedenacht. Ja, Goedenacht, Je schrikt, je hoort het. Uh, ik heb een vraag voor Renier van ja. Bommel. Maar voorafgaand had ik een, een opmerking voor hem. Uh, als Brabander, althans hij als Brabander, valt me op dat hij over Waalwijk praat. En niet over Wolk. <laughs> ja, ja, ja. Of over, eh, niet over Kaatsheuvel, maar over de Kets. Precies. Ja. Maar goed, en nu de vraag. Uh, ik heb, of Althans, het is een opmerking. Mm -hmm. Ik heb jarenlang, vele tientallen jaren, met heel veel plezier... heb ik van Bommels gedragen de Zwarte Broek... Jarenlang. Ik bestelde niets anders. Maar op een gegeven moment, ik heb uh, een moeilijke voet... of een, laat ik zeggen, een heel lastig onderstel, laat ik het maar zo noemen. En toen had ik... Uh, ik had altijd zes steen schoenen tegen mijn voeten. Uh -huh. En op een gegeven moment had ik toch een... Ja, ging, kreeg ik toch wat bredere voeten. En uh, ja, toen, toen kwam ik niet meer klaar met jullie schoenen. En uh, toen moest ik toch een wat bredere leest hebben. En toen kwam ik, ja tot mijn spijt eigenlijk, toch wel begrepen terecht... En uh, die had een net iets breder gemaakt, of het nou 6,5 teens was, ik weet het niet. En, maar het was ook het punt, was, hij was een stuk zwaarder, dat viel me ook tegen. Ja. Maar uh, ja, langzamerhand ben ik daar ook uitgegroeid... en heb ik orthopedisch te moeten nemen. Helaas, het is het niet anders. Nee, maar de vraag maar waarom, is dus eigenlijk... Waarom zijn jullie nooit verder gegaan dan met die 6 teens? Ik denk dat u hierin een beetje teleurgesteld bent... door de, uh, onze klant en uw schoenwinkelier... Want wij maken zowel binnen het merk van Bommel... als binnen het merk Floors van Bommel nog steeds wijtermaten. Wijtermaten ja, worden... Ja, maar, wacht even, wacht even. Ik praat wel over zo'n 15 jaar geleden. Hoor. Was dat precies hetzelfde? We hebben daar nooit afstand van genomen. Wij zijn er trots op dat we uh, op dit moment... Het waren er vroeger zeven wijtermaten. We hebben er nu nog zes. Lengtematen worden in cijfers aangegeven. Breedtematen in letters. Wij beginnen bij een uh, E-wijte. Dan gaan we naar een G-wijte. Een G en een half, een H, een I en een K... En hoe, hoe, hoe wijd is K? K is semi-orthopedisch. Dus daar kun je ja, nee, bijna met twee voeten in. Oké. We spraken altijd over zes steens, hè? Zes steens, ja. ja. Dit, dat is voor mij een nieuwe term. Die komt misschien, je dat? Uit, die komt misschien uit walk. Dat zou <laughs> kunnen. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb geleerd... Uh, uh, Eén van de uh, grote dealers in Amsterdam van Hans Visser. Hans Visser, ja. ja en die ja, ja, heeft ja. over zes schoenen. Maar die maken jullie dus nog steeds? Ja, ja, ja, ja zeker, zeker. En, en, en uh, zeker, meneer Visser, weet dat dat we dat nog steeds doen. Sterker nog, wij hebben een lijn ja, no, schoenen maar. die heet de UltraFit en uh, die zijn speciaal gemaakt. Wij noemen dat mensen met lastige schoen, lastige voeten. Dat klinkt niet alsof die heel mooi zijn. UltraFit klinkt dat ja, ze lekker ze lopen, dat bommel. ze ze zijn ja. door van bommel gemaakt. Dus dan zijn het altijd mooie oh, schoenen. Oh ja, die natuurlijk. Maar daar ja, hebben we volop INK-wijd en nog sterker, die staan bij ons in Moergestel op voorraad. Dus die kan meneer Visser, en hij heeft inmiddels een opvolger... waar ik helaas eventjes zo zijn naam niet van weet, een jongeman... Uh, die kan hij per één paar bij ons uit voorraad bestellen. Nou, ze bestaan ja, maar, dus nog steeds, uh, ja, meneer Lazers. Ik bedank u ja, voor het uh, bellen. Ja, oh, oh, oh, he. ja, nee, meneer Lazers, er zijn nog meer bellen, dus ik ga u uh, afronden. U uh, ja, uh, weet 15 dat... 15 jaar geleden, hè? Ja, 15 jaar geleden, maar toen bestonden ze dus ook. Dat zei Renier van Bommel ja, uh, uh, daarnet. Dus, meneer Lazers, uw vraag is beantwoord... en u kunt dus oh, voor uw zessteenschoenen nog steeds hoor. terecht. Dank u wel voor het bellen. Dag, meneer Lazers. Ja... Daarover gesproken, over al die modellen die jullie maken... en dus kennelijk ook wijte maten. Um, we hadden het over, over de manier waarop je als kleine fabriek overeind kan blijven... in een Nederland waar het ambacht niet voldoende misschien op waarde geschat wordt... Wat jullie natuurlijk heel slim gedaan hebben, volgens mij... is, is een nieuwe markt aanboren, ook als schoenfabriek. En jullie waren die traditionele uh, schoenenfabriek... Hè, voor, voor de traditionele, wat, wat chicere Nederlandse man. Want jullie maken alleen maar mannenschoenen, hè? We maken ook schoenen. Oh, toch zijn, wel? Ja, ja, ja, daar zijn we iets minder succes, succesvol in dan in de herenschoenen. Maar we maken ook schoenen. Ja. Oké, okay. ja. maar binnen die, die uh, lijn van herenschoenen... heeft jouw broer Flommes, Flommes, Flores Floris <lacht> een geheel eigen lijn ontwikkeld die... Uh, voor het oog totaal afwijkt van wat jullie daarvoor gemaakt hebben. Ja. Daar zijn we de laatste 10, 15 jaar zeer succesvol mee geweest. Dat heeft ook uh, de groei van het bedrijf is voor een waanzinnig groot deel te danken aan dat merk Floris van Bommel. En daar heeft mijn broer inderdaad zijn een, een hele eigen gezicht aan kunnen geven. Want dat zijn hele hippe schoenen met verschillende kleurtjes, aparte materialen. Ik bedoel, dat is niet de degelijke uh, schoen. Nou, het leuke is dat die schoenen erin zitten inderdaad. Die gekke kleuren, tot aan fluor en, en, en, en uh, legerprints en, en, en hippe sneakers met knaloranje zolen. Maar er zitten ook traditionele schoenen in met een twist. En het allermooiste van het verhaal is, is dat uh, en die Van schoen, en die florenschoen. Uh, in Moegestel van de band afrollen. Dus het is niet zo dat al die Florenschoenen nou in één keer in Portugal gemaakt worden. Al bepaalde schoenen worden gewoon bij ons nog steeds in Moegestel gemaakt. Dus straks in die factory tour, als mensen naar Moegestel komen... kunnen ze en Floris van Bommel, en Van Bommel schoenen zien. Maar als, als je nu kijkt naar de verhouding van jullie omzet... Uh, is het de traditionele schoen die het beste loopt... of is het juist die wat meer alternatieve uh, schoen... die door jouw broer is ontworpen? Nou, eind jaren negentig is het merk Floris van Bommel geïntroduceerd... En eh, als je vanaf die tijd gaat kijken, toen verkochten wij 180.000 paar schoenen per jaar. We denken dat we er dit jaar een half miljoen gaan verkopen. Zo! Ja, dus we zijn iets gegroeid zeg maar, in die tijd. En die 180.000 is ongeveer gegroeid naar nou, net geen 250.000. Dus we zijn met de van Bommels wat gegroeid. In de lijn van de afgelopen decennia zijn we daarin door kunnen groeien. Maar de echte groei. Die zit hem in, Floris. Ja, dat is een succesvolle uh, merk. Dat is ook een voorbeeld. Je had het in het vorige uur er al over... dat je, dat je de, uh, moet durven kiezen. Hè? Zoals jullie op een gegeven moment bijvoorbeeld kozen om de export heel erg te beperken. En dit is ook zo'n keuze die je ooit hebt gemaakt... om een totaal nieuwe lijn te introduceren met succes. Maar die lijnen leiden die nu ook onder de crisis. Want je had het er al over 25% terugloop uh, bij jullie... Uh, uh, uh, jullie noemen dat retailers. retailers. Uh, bij de schoenwinkeliers, zal ik maar zeggen. Ja. Um, ja, kijk, in Nederland leidt alles eronder. De crisis is overigens in de retail in Nederland vele malen groter... dan dat die in België en in Duitsland is. En hoe is. komt dat dan? Dat is een goede vraag, dat durf ik niet te zeggen. Misschien dat daar de politiek er meer mee bezig is. Maar um, durven wij uh, zelfs geen schoenen meer te kopen? Er worden heel veel minder schoenen gekocht in Nederland, ja. En... en, en in dat opzicht, hè, hij krijgt nu heel veel commentaar... onze minister-president, dat hij zegt dat we auto's moeten kopen. En huizen. En huizen, moeten moet schoenen kopen natuurlijk. <laughs> maar ik ben het in dat opzicht wel met hem eens. Als je het nog hebt, het geld, geef het alsjeblieft uit inderdaad. En dan blijft de economie draaien. En dat hebben ze in Duitsland en in België iets beter begrepen. Mm -hmm. Maar omdat de export bij ons kan groeien, groeien wij als bedrijf. In Nederland stabiliseert onze verkoop... Uh, en in, in het buitenland, waar we overigens in Duitsland bewust gekozen hebben om alleen nog maar die Floors van Mondschoenen te verkopen. Dus alleen de, de, de hippe lijn, ja. zal maar zeggen, niet de traditionele lijn? Daar groeien wij als kool. Daar, daar zit de consument en de retailer letterlijk te wachten op leuke schoenen. In plaats van al dat bruine en zwarte gedoe. Dus wat dat betreft, doordat die export zo goed loopt, kun je het hier permitteren om minder te verkopen? Maar hoe, hoe, hoe lang zit die rechter nog in? Uh, zolang als wij dat willen eigenlijk. Dat is een beetje hetzelfde als met het bedrijf overeind houden. Uh, we en doen de keuze een deel in Portugal te maken en een deel in Nederland? Nou, om, om even een vergelijk te maken. Dat is het leuke van een oud bedrijf. Uh, we hebben de crisis in de jaren tachtig overleefd. We hebben de crisis in de jaren 30 overleefd. En de grootste crisis die ons bedrijf ooit meegemaakt heeft... was uh, voor de Eerste Wereldoorlog nog... Toen heeft mijn over-overgrootvader wat schoenen verkocht naar Constantinopel. De plaats, het huidige Istanbul. Mm -hmm. En uiteindelijk ging die orde niet door. En daar zijn we bijna al onder gegaan. Dus wij reflecteren ons naar, ik geloof dat het 1912 of 1911 was. Dat was de grootste crisis. Dus hier komen wij zonder enig probleem doorheen. Kijk, dat zijn de uh, bemoedigende woorden van de ondernemer. Ik krijg trouwens een compliment uh, in de mail van, even kijken, Wim Klaassen, die zegt... wat een geweldige houding, voorbeeld voor Nederlandse ondernemers. Top. Ja. Dank u wel. Uh, dan aan de telefoon, uh, Paul. Paul, goeienacht. Uh, goeienacht. Paul, welke vraag heb jij voor mijn gast van vannacht, René Van Bommel? Uh, ik, ik heb een vraag en ik wou nog een klein uh, verhaaltje vertellen... over Van Bommel, wat mij bekend is, en ik hoop dat het klopt. Mijn vraag is, uh, drie familieleden in één, één bedrijf... en ik wil geen roddels horen, maar... Ja, er liggen natuurlijk allerlei tijdbommen op de loer. Uh, Nooit ruzie. Gaat het allemaal goed? Is, is zijn de taken zo verdeeld dat jullie nooit op elkaars gebied komen? Oh, dat wil ik eigenlijk nog even weten, Paul. Laten we daar eens mee beginnen. Nooit dat ruzie? Is de vraag. Ja, ja, ik en geef die vraag even naar. voor. Ik ga eerst even de vraag voorleggen, Paul. En dan mag je inderdaad het verhaaltje vertellen. Ja. Goed. Ja, het klinkt wel licht onwaarschijnlijk, maar we hebben nooit ruzie. Zakelijk en privé, zelf. En eigenlijk ook nooit. En ik denk dat dat een beetje te maken heeft met het feit... dat we vroeger bijna altijd ruzie hadden toen we echt jong waren. Vooral Floris yeah. en ik hebben heel veel gevochten. Want jullie schelen uh, hoeveel jaar? Uh, ik word dit jaar 40. en uh, Floris is anderhalf jaar jonger. En, nee, Floris is een half jaar jonger en Pepijn is zeven jaar jonger. Oké, okay, oké. Okay. Ja. En, en er is een enorme vertrouwensband. En ik denk dat, om een echt antwoord te geven op de vraag... Uh, heel veel dingen slaan een generatie over. Hè? Ook, ja. ook, ook in, in erven en dat soort dingen. En ik zal niet helemaal uit de doeken doen wat er de vorige generatie allemaal mis is gegaan. Nee, je hebt al iets verteld, maar, hè? De, ja. je vader en je grootvader. die elkaar niet los binnen het bedrijf, ja. als het ware. En ik denk dat dat wat, wat, wat gewoon in genen ook gebeurt. ook in ge bedrijven kan gaan gebeuren. Dat omdat er de vorige keer zoveel is misgegaan. Dat, dat zit bij ons allemaal in het collectief geheugen... niet alleen bij mijn broers en bij mij... maar ook bij verschillende werknemers in ons bedrijf... Mm -hmm. die er toen waren en nu nog steeds... dat dat dit, deze generatie gewoon niet gaat gebeuren. Nee, en je vader, komt hij nog wel eens kijken? Of heeft hij zich inderdaad aan die belofte gehouden... ik stop met werken op mijn zestigste? Wij hebben met het vertrek van mijn vader... toen hij dus zestig was... hebben wij uh, meteen daarna een, uh, een raad van advies in het leven geroepen... omdat wij modern gezegd de brain drain te groot vonden op dat moment. En die hebben we nog steeds... Er is inmiddels één lid is gewisseld. Er zitten drie uh, wijze heren uh, zitten in die raad van advies... waarvan één mijn vader is. Dus mm -hmm. in die hoedanigheid spreken we hem formeel vier keer per jaar. En informeel hebben wij, loopt hij af en toe binnen. En we hebben op vrijdagmiddag al generaties lang... In een cafeetje bij ons in Moegestel, waar echt het, uh, het uh, tapijt op de tafeltjes ligt... eten wij een twaalf uurtje en daar komt hij regelmatig langs. Bestaat dat nog een twaalf uurtje? Een gebakken eitje, een broodje met een kroket, ham en kaas. Daar moet je dan toch nog wel voor in Brabant zijn, hè, voor een twaalf mocht uurtje? De Mochten mensen op de fiets langskomen in Moegestel, café De Brouwer. Kijk, voor al uw 12 uurtjes. Paul, het verhaal dat je wilde vertellen... De aanroep ben... wordt gehalten. Bitte warten Sie einen moment. Ach, meine, Ach, meine Güte. We, uh, we zijn met Duitsland verbonden, maar we zijn Paul kwijt, vrees ik. Paul, als je dit hoort, bel nog even terug... want we willen dat verhaal ook graag uh, van je horen... Um, dan ga ik eens even kijken of we nog een andere beller hebben. Nee, ja, we wachten even tot Paul terugbelt. In de tussentijd heb ik een over Duitsland gesproken. Want dit kwam volgens mij uit Duitsland, hè? De, uh, Die mevrouw die we net hoorden vertellen dat de uh, lijn uh, verbroken was. Uh, in 19... Uh, ik weet niet of je dat liedje kent, hè. Die, maar in 1979 stond er in Nederland een Friedrich Lavatsch in de tipparade. En dat was het pseudoniem van uh, Frits van Doornik... die nog uh, een beetje speelde samen met bijvoorbeeld Ergens Jans. En die stond in de tipparade met dit lied, met het ik uh, heb uh, uh, ich hab neue Schuh, neue schöne Schuh, schöne weiße Schuh oh, uh, uh, uh, ich hab neue Schuh, neue schöne Schuh, schöne weiße Schuh. Damit kan ik laufen en springen en tanzen op den Spielplatz jeden Tag. Laufen en springen en tanzen op den Spielplatz jeden Tag. Ricardo, bist du mijn Freund? Oh, sag nicht nein! Ik wil dein Freund zijn. Daar ben ik traurig. Ik möchte dein Freund sein. En dan segeln we om um de ganze Welt. Zusammen in mijn schönes Schip. Das wär schön. En wo dat schip ons füttert, daar da vinden we ganz bestemd een Spielplatz. Schuh Damit kann ich laufen und springen und tanzen auf den Spielplatz jeden Tag Laufen und springen und tanzen auf den Spielplatz jeden Tag uh, uh. ich hab neue Schuhe neue schöne Schuhe schöne weiße Schuhe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 Jeden laufen und springen und tanzen und fronnen auf den Spielplatz jeden Tag laufen und springen, tanzen und fronnen, laufen auf den Spielplatz. Jeden Tag laufen und springen und tanzen. Het Schullied van Friedrich Lavats. Bij mij te gast nog steeds Renier van Bommel. Hij is uh, algemeen directeur van de enige overgebleven Nederlandse schoenenfabriek. En hij is mijn gast uh, vannacht omdat er morgen een ambachtendag uh, wordt georganiseerd. Bedoeld om leerlingen van de basisschool en VMBO-kennis te laten maken met verschillende ambachten. Bijvoorbeeld ook met het uh, schoenenambacht. Uh, en wij willen uh, graag met u praten over het ambacht dat u beheerst of dat... Pure stukje ambachtswerk waarop u heel zuinig bent. Maar u mag ook bellen als u vragen heeft aan Renier van Bommel. Over zijn firma, over het uh, schoenenvak bijvoorbeeld. Ons telefoonnummer 0800-1121. 0800-1121. mailen kan naar Casaluna. en Twitter. Ik kan met hashtag Casaluna. Vond je het een mooi, Sjoelie, trouwens, Renier? Ik vond het aangenaam. Aangenaam. <lacht> een tippenradenotering in 1979 waardig toch? Ja, ik denk dat hij nu niet meer zo ver zou komen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar leuk om nog wel weer eens terug te horen. Voor mij een beetje jeugdcentiment in, uh, in ieder geval. Eens even kijken wie we aan de telefoon hebben. Ja, Paul is weer terug. Paul, die net uh, verbroken werd door die Duitsstalige mevrouw van de telefoonmaatschappij Paul, we hadden nog een verhaal van je te goed. Uh, ja, ik, ik heb nog een... Uh, ik denk dat het een anekdote is en ik geloof dat het op waarheid berust in dit geval. Uh, ik heb in België gewoond, uh, jaren geleden, en toen hoorde ik bij toeval van mijn schoenmaker... waar ik mijn schoenen kocht, Van Bommels... Euh, dat het Nationale Elftal van België... al die jonge sportieve uh, voetballers... die zijn allemaal door een op Van Bollos schoenen gezet. Oh, is dat zo? Dat klopt. Dat klopt. Ja. We, uh, uh, we hebben zelfs een... Uh, dat was, ik denk zelfs, onze eerste televisiereclame... met uh, Branko Strupar... Wie is dat? Ja, dat is een goede vraag. was een voetballer toen van het oh. nationale Belgische elftal. Okay. De, de, de Rode Duivels. Die uh, hebben we op camera gezet. Op onze schoenen. En die stond, ik geloof op lak schoenen In de regen op een voetbalveld stond hij een bal hoog te houden. En dat hebben we in heel België nationaal uh, uitgezonden. Dat was, uh, de België en Duitsland zijn onze exportmarkten toen ook al. En uh, dat heeft wel wat geholpen. Ja. Dus de Rode Duivels. Overigens ook het uh, Duitse nationaal elftal heeft op onze schoenen gelopen... Uh, en de Nederlanders, uh, vooralsnog nog nooit. Mm, alweer dus in Nederland een beetje tekort gedaan wat dat ja. betreft. Ja. Maar hoe pak je dat, dat vind ik wel interessant, ik vind het een interessant thema, Paul. Hoe pak, hoe pak je dat aan, Renier? Op een gegeven moment denk je dus van, uh, wij moeten in de publiciteit komen... in een land waar ze ons eigenlijk niet zo heel goed kennen. Hè? België, Duitsland. Uh, dan is zo'n zo zo zo marketing truc om met zo'n elftal te gaan werken. Natuurlijk een gouden greep, maar hoe, hoe kom je op zo'n idee? Ja, dit, dat idee van dat, van dat Belgische en dat Duitse team... dat was nog van mijn vader. En uh, dat paste ook wel in de manier van denken op dat moment. Want toen was het zo dat we... Hè, het, inmiddels staat ook in ons logo schoenfabriek van Bommel. Daar staat echt schoenfabriek. En daaronder staat Holland. Sorry, daaronder staat Moegestel en daaronder staat Holland. Mm -hmm. Laatst vroeg een journalist aan mij... hoezo hebben jullie nou Moegestel in je logo staan? En toen zei ik, nou, mijn broer heeft laatst nog gezegd... zolang... Louis Vuitton Parijs in zijn logo heeft, zetten wij er nog echt al in. Ja, precies. Maar goed, dus nu zijn we er trots op dat we uit Nederland kwamen. In de tijd van mijn vader was het nog dat we eigenlijk een beetje internationaal onszelf voor wilden doen. Dus toen kozen we bewust een Duits en een Belgisch nationaal elftal. Wat we nu voorzichtig aan gaan sponsoren zijn dingen, en dat past bij ons als broers, die dicht bij ons liggen. En wat zijn dat voor dingen? Nou, bijvoorbeeld muziek. Wij hebben in, in, in België hebben we uh, Ozark Henry gesponsord. Bergse hey, zanger. Belgische zanger. We hebben in Duitsland, overigens nog steeds wel met voetbal... hebben we Blaam op onze schoenen gezet. Uh, we hebben in Nederland met... Uh, en dan heb ik meteen de drie dingen die mij met mijn broers verbinden... namelijk muziek, voetbal en film. We hebben in Nederland... hebben we Rutger Houwer op, uh, op de foto vastgelegd voor Van Bommel. We hebben in uh, Duitsland... Um, naam nou, schiet nou eventjes niet te binnen... maar ook een Duitse filmster op camera vastgelegd. Allemaal met onze schoenen. En overigens de laatste jaren allemaal... in combinatie met Floris op de foto. Mijn broer Floris van Bommel is he, het boegbeeld van dat merk. Mm -hmm. En die zetten we dan met zo'n bekende Duitser of Belg... op foto... En dat is dan de campagne. Maar werken jullie er ook bewust aan? Want je zegt, hij is het boegbeeld van dat merk. Maar moet hij ook het boegbeeld van de fabriek worden? Dat als mensen hem zien dat ze meteen aan schoenen denken? Moet dat, het een dat, soort uh, verkapte BN'er worden als nee, nee, Nee, nee, nee, nee, nee. Floris moet absoluut geen BN'er worden. Uh, Wil hij dat zelf ook niet? Of zegt zijn oudste broer dat nu? Nou, het, het aardige daarin is... Je kunt dat ook omdraaien. Veel mensen, doen, veel mensen doen dat wel eens. Die zeggen van, ja, Renier, ben je niet jaloers op je broer... dat hij overal altijd maar in die bladen staat? Maar hij zegt dat zelf en ik zeg het nu. Floris doet dat omdat het goed is voor ons bedrijf. Niet omdat hij het zelf leuk vindt. Um, en als ik het was geweest, had ik hetzelfde gedaan. Dus het is, het is goed voor het bedrijf. En het is helemaal niet het doel van Floris om bekende Nederlander te worden. Het is het doel van Floris om samen met mij, mijn broer, het managementteam, het bedrijf... het bedrijf wat wij hebben mooier te maken en beter af te leveren aan de volgende generatie. Dat ja. is het doel. Ja, Want die volgende generatie is die er al trouwens? Ik heb een dochtertje, ja. Dus de tiende generatie is geboren. Ja, ja. En hoe oud is ze? Ze is bijna anderhalf. En hoe heet ze trouwens? Ze heet Roos. Is dat nog ergens terug te vinden in de, in de nee, stamboom van nee, de Van Bommels? Nee, dit vonden mijn vrouw en ik de mooiste naam. Nee, waar, waar loopt Roos op? Dat is een hele leuke vraag. Een hele goede vriend van mij... Uh, getuige op mijn huwelijk. Die heeft een kinderschoenenmerk. Dat heet Shoesme En ze loopt exclusief op Shoesme. Me. <laughs> exclusief. Ja, ze wordt ja. gesponsord door... Uh, ja, precies. Ja. Paul, je kreeg een beetje een uh, inkijkje... in de marketingstrategie van, uh, van dit bedrijf. Uh, heb, je, well. heb, je nog, heb je nog andere vragen voor uh, nee. uh, onze nee. gast van nee. vandaag? Nee, nee? Dit, was, dit was mijn bijdrage. Uh, geweldige Dank voor het bellen dan. Graag gedaan, hoor. Dag, Dag. Paul. Dag. Ja, die tiende generatie, die is er dus. Uh, is dat echt een... Ik bedoel... Ja, ze is anderhalf, dus uh, weet zij veel... dat ze in een goede familie opgroeit. Maar is dat echt waar je over nadenkt? Van uiteindelijk moeten we dat weer aan de volgende generatie... Nee, uh, over, uh, overdragen, dat bedrijf? Concreet zijn we daar nu niet mee bezig. Het is, het is, we weten natuurlijk met z'n drieën dat ze er is. En er zullen vast wel meer... Kind, althans, dat hoop ik, dat er nog meer kindjes komen... bij mij of bij mijn broer. Uh, maar wij zijn, wij zijn nu bezig met dit bedrijf runnen... En het zou fantastisch zijn als het er over, over, over 10, 20, 30, 40 jaar nog is. Maar um, daar zijn we niet mee bezig. Het moet nu goed gaan. Het moet de komende tijd goed gaan. En ik zou het hartstikke leuk vinden als zij of de broer of een neef... in dat bedrijf komt. Maar daar zijn we nu niet mee bezig. Nee, nee, maar het zou wel leuk zijn. Uh, dan aan de telefoon Kees. Kees, goedenacht. Ja, goedenacht. Welke vraag ja, heb ik, jij? Ik heb een vraag in hoeverre van bommel achter de kwaliteit van zijn product staat. Hoe lang... Gaan er per schoenen mee, dat soort dingen. Ik bedoel, het is ambachtelijk, het is Hollands. En ik vind dat je als Nederlander eigenlijk gewoon Hollandse spullen zou moeten kopen. Want uh, Griekse en zo, en Portugese zooi, uh, daar gaat dat belastinggeld zat heen. Uh. Nou weet ik niet of alle producten uit Griekenland en Portugal zooi zijn hoor Kees. nou toch... ja, ja, zooi, spullen uit, uit, uit die landen. Ik bedoel, uh, we betalen met z'n allen betalen we ongeveer 1200 euro... Uh, Per jaar om die landen overeind te houden. Yeah. Ik heb liever dat uh, Nederlandse bedrijven overeind blijven. Oké, okay, dus eigenlijk wil je twee dingen weten: van, van hoe, hoe lang gaat, gaat een van Bommel eigenlijk mee? Ja, nee, ik heb het niet over dat je met je schoen in de bouw gaat lopen. Hè. Dan snapt iedereen. Dat nee, bij, niet normaal van gebruik, van gebruik, ja, bij normaal bij gebruik, zal ik maar zeggen. Bij normaal gebruik. Ik ga die vraag aan Renier voorleggen, maar eerst even, Renier, wat Kees zegt. Uh, ik heb liever uh, dat we Nederlandse producten kopen dan uh, uh, Portugese of Griekse uh, producten. Um, hoe, hoe sta jij daarin? Even los van, van de schoen, maar. Kan ja. je hey, dat onderschrijven? Is dat ook iets dat de Nederlandse consument trotser moet worden op het eigen product? Ja, ik denk dat dat heel goed zou zijn als meer mensen dat, dat, dat zo expliciet zouden zeggen. En er ook naar zouden gaan handelen. En um, kijk, als ik het echt allemaal in mijn eentje voor het zeggen zou hebben. En, en, en echt geld zou er niet meer toe doen. Dan zouden we alles in Nederland maken. En dan zorgen we wel dat we die vakmensen hebben. Alleen dat is... Ja, dat, dat gaat gewoon niet. Hè? Uh, ik durf niet 1, 2, 3 te zeggen wat onze gemiddelde schoen dan zou kosten. als we alles in Nederland zouden doen. En dan hebben we het overigens alleen maar over de kostprijs. Hè? Dan hebben we het niet over dat dat hele omveld er niet meer is. Hè? Dat die leveranciers er niet zijn. Nee, nee, nee. Maar dan praat je niet meer over tientjes, maar echt. dan, dan gaat alles 100 euro omhoog, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is niet reëel om dat op, op dit moment te denken. Um, over, die, over die kwaliteit, dat is heel lastig te zeggen. Want hè, onder normaal gebruik. Ik ben een schoenenman en ik kan nu uitgebreid gaan uitleggen... wat normaal gebruik is, maar dat is voor iedereen iets anders. Ja. En eh, normaal gebruik voor... ik ben 1,73 meter en ik weeg eh, 68 kilo. Voor mij is normaal gebruik eh, iets anders... als voor iemand die 2 meter is en, en 200 ki of twee meter, ja, en, en 200 kilo weegt. Dat, dat geeft al veel te zeggen. Hmm. Als je een, een, een schoen van ons koopt... we hadden het net eventjes over wijte maten. Als je eigenlijk een wijte I hebt en je koopt een wijte H... die is dus te smal... Dan krijg je dus op de bal, hè, waar zeg maar de bobbel zit... De bij bal kleine is de vreef, of niet? Ja, de bal is het breedste punt van je voet. Okay, yeah. Daar gaat die schoenklem zitten. Eventjes los van het feit dat dat pijn doet... komt er heel veel druk op dat leer te staan. En als je dan gaat lopen, dan gaat dat leer daar kapot. Ja. Um, dus dan kun je nog steeds het idee hebben als consument... ik ben die schoen normaal aan het gebruiken. Maar dat kan die schoen niet hebben. Uh, is het is een beetje hetzelfde als het een klein jasje draagt. Schuur je er ook uit. Ja. Kun je zeggen, is de kwaliteit van het jasje. Nee, je hebt het klein jasje gekocht. Maar, dat, dat is ook wel interessant dat je dat zegt. Het gaat er dus ook om of je de juiste schoen koopt bij jouw voet. Uh, is het ambacht van schoenverkoper nog een ambacht dat, dat uh, nou, dus op beetje, hoog pijl staat? Je hebt precies door waar ik naartoe wilde. Daar is dus ook gebrek aan. Ik hoorde op de weg hier naartoe hoorde ik dat de gemiddelde leeftijd bij ons in Nederland... in de horeca het laagste is van heel Europa... Uh, er is de de gemiddelde leeftijd in, in de horeca ligt onder de 20. Nou, ik denk dat dat in de gemiddelde schoenwinkel ook wel zo is. En daarom blijven wij ook heel erg trouw aan onze traditionele retailers. De stenen retailers, zoals dat nu is. De stenen retailers? Zo wordt dat. Je ja, hebt briks en kliks. Briks zijn stenen en kliks is internet. Ah, Oké, okay, ja. Okay. Eh, onze schoenen worden verkocht op het internet. Niet door ons, maar door onze stenen winkeliers. En uh, wij zetten hard in op kwaliteit in de winkel. Dus als je een goed passende schoen die past bij jouw voet, goed geadviseerd bent. We hadden het net eventjes over het verschil tussen rubber en, en, en, en lerenzolen. Een lerenzol gaat beduidend minder lang mee dan een rubberzol. Maar dan mag je door de bank genomen zeggen dat als je ze netjes poetst, komt komt ook nog eens een keer bij, en waar nodig laat je ze verzolen, dan kun je met een volmondel en met een florenschoen makkelijk drie tot vijf jaar doen. En dat geldt eigenlijk voor iedere goede schoen. Ja, als je, ja. een, als je, als je een, normaal de, een heel belangrijk onderdeeltje van, van goed schoenen dragen... is dat als ze... Hè, wij zweten allemaal, misschien voor het tijdstip niet het beste nieuws... <laughs> maar we zweten allemaal het is waar een borrelglaasje zweet per dag, per voet. Allemaal, iedereen. Een borrelglaasje zweet per dag, zweet per, dag. dag. per voet? Juist dus dat dat het, je nou niet moeten zeggen. Daarom is het belangrijk dat er leren binnenzolen in je schoenen zitten... want die nemen dat vocht op mm -hmm. en leren voering, die laten dat ook gaan. Maar wat je in een dag erin zweet, gaat er in een nacht niet uit... Dus daarom moet je minimaal twee en het liefste drie paar schoenen hebben die je afwisselend draagt. Dus niet elke dag dezelfde schoen? Nee, dus voor mij als schoenmaker is normaal gebruik drie paar schoenen hebben die je afwisselt. Oké. Okay. Ik weet ja. niet of de lachstraat dit wist. Nee, maar maar ik niet. dat is dus normaal gebruik. Kees, wat, wat tips over hoe je lang met je schoenen doet? Nou, dat is, uh, dat is... Ja, het goede tip wist ik ook niet hoor, want ik heb er zelf enorme zweetvoeten. Nee. Misschien wel als... twee borrel ja, nee, glaasjes. Hè? Als ik een sokken doe kan je ze breken aanhuren. Dus, uh... <laughs> nou, en Kees. Maar, uh, nee, maar ik vond er op zich die opmerking. Maar kijk, Amerikanen hebben dat heel sterk. Hè. Kopen, die kopen alleen maar Amerikaans. Ja, en de, nou, daar hadden we het net inderdaad, inderdaad over. De fabrieken staan in Amerika, maar ze blijven krijgers kopen. Ja, ja, ja. Wij, wij Nederlanders, we zijn wat dat betreft... Uh, als het voor een dubbeltje kan, doen we het voor een dubbeltje. En, en dan kijken we niet waar het heen gaat. Nu de laatste tijd in die eurocrisis. Kees, ik, dus... ik, wil, ik wil graag naar een andere bellen. Dat punt heb je nee, inderdaad gemaakt. Goed, goed, maar in ieder geval, uh, het Nederlands uh, product, in daar sta je voor. En je hebt ook wat tips gekregen hoe je met het Nederlandse schoenproduct... zo lang mogelijk uh, kan doen. Ja, ik, ik heb wat nieuws gehoord. Dus, uh, Precies. Kees, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, hoi. Dag. Uh, dan een vraag van mevrouw Van der Berg. Goedendag, mevrouw Van der Berg. Goedenacht. Welke vraag heeft u voor Gernie uh, van Bommel? Dat is een leuk onderwerp. Nou, dat doet ons tijd. Ja, duidelijk. want Vind iedereen, ik eigenlijk loopt op, iedereen loopt op schoenen. Ja, zo is dat. Betreft ja. ons allemaal, hè? Ja, precies. Ik ben, uh, uh, ik ben 65 en ik was verslaafd aan de pennies van de aanvang. De, aan, de nu aan de wat? Aan de wat was u verslaafd? Aan de pennies... Oh, dat, dat, dat weet meneer, meneer Van Bommel zeker. Ja, ja, ja zeker. hij kijkt met mij uh, heel blij en gelukkig aan. Maar ik wil nog steeds met over gaan. Wat, wat zijn de wat pennies? Ik, waarom ik gebeld heb is... Ja? Uh, uh, ik heb uh, uh, schoenenliefhebbers in de familie. En alle schoenen, alle mooie schoenen die ik in de etalatie zie... zijn mannenschoenen. Maar eerst maar even, mevrouw Van den Berg... want anders dan, dan kan ik niet meer luisteren. Wat zijn nou pennies? Oren, jij mag het ook vertellen. Pennies zijn instappers... Ja? ...zijn instappers... Uh, meneer van Bommel kan nu dat uit. Nou, meneer van Bommel, leg het mij eens uit. Wat <laughs> zijn Penny's? Mooi met leren zolen, prachtige mooie schoenen. U zegt, okay. uh, u zegt het heel erg goed. Een penny... Ja, u weet het heel goed, hè? Een penny is een, een, een, een moccasin, waar we het helemaal in het begin oh, van het ja, verhaal over hadden. Dus het leren loopt onder de voet door. Daarom zitten die schoenen zo heel erg fijn. Ja. En ja. de naam penny komt van... Er zit een soort bandje... De munt in. Precies. Er zit een soort bandje over de wreef. Oh! En daar ja. zit een soort oogje, als het ware, in. Ja. Een opening in het leer. En ergens in de, in de beat-generatie in Engeland... hebben uh, uh, scholieren, universiteiten, ik weet niet wat het was... Prins. heeft ooit iemand verzonnen om daar een penny in te stoppen. Die paste daar ja. precies in. En dat werd mode. En vandaar ja. dat we dat nu nog steeds een beetje de penny Oh, de schoen Penny lofer ja. wordt het ook. Maar overiging. die ja. zijn er dus niet meer. Nee, is dat zo? En voor de... Voor de, de, de ik, ik, zou, ik zoek al overal vroeger had, geven ze nog de brooks voor vrouwen. Als je een beetje, uh, uh, nou ga ik nog heel erge dingen zeggen... van plooirokken en, uh, en blauwe truien houdt. En daar houdt u van, begrijp ik mevrouw ja, Van der Berg? Schrikkelijk. Uh, ja, schrikkelijk. Nou, dat is toch helemaal niet erg als u zich daar lekker in voelt. En ja. dat is niet meer te krijgen in de Nederlandse mode. En mijn, mijn leeftijdsgenoten zeggen allemaal... ja. Dat konden we vroeger allemaal gewoon kopen en dat is er niet meer. En Floris doet hele prachtige dingen, maar voor mannen. Waarom ontwerpt Floris alleen voor mannen eigenlijk, Renier? Nee, dat, dat vast niet. Maar, nee, dat, dat maar binnen... vraag ik, nee, dat vraag ik even aan Renier. Is dat zo dat Floris ja. alleen voor mannen ontwerpt? Nee, hij ontwerpt ook voor dames. Maar wat ik dus straks al zei, daar zijn we iets minder succesvol in. Hè. Het is de, de ja, be he? een beetje een bakker en een slager. Het lijkt hetzelfde, maar het is echt iets anders. Mm -hmm. En dat is met de heren en met ja. dameschoenen ook. En wij ja. hebben in de, in de herenschoenen hebben we, uh, kom ik weer op die wijtes, twee verschillende wijdes loafers En ja. inderdaad voor de dames niet. En ik zit nu terwijl u het zit te vertellen, ben ik in mezelf me aan het pijnigen waar ik u naartoe nou zou kunnen sturen welke retailer in Nederland die schoenen nog heeft. Oh. En ik denk dat u de meeste kans heeft bij de firma Zwartjes in Amsterdam. maar ja. die is echt nog traditioneel. Ja precies. Um, en een waanzinnig goede Maar, maar laten schoenen. jullie dan niet een, een heel stuk liggen. Um, ben... er, is een, er is een trend van uh, dit is mode, dat is mode, dat is mode... en allemaal goedkoop en allemaal niks. Maar er is ook een hele categorie mensen die willen zo graag dat. Ja, laten jullie een, een markt liggen. Nou, wij, wij zijn heel bewust bezig om precies de markt... die mevrouw nu beschrijft, in herenschoenen te blijven beleveren. Daar horen die wijtenmaten bij, daar hoort die pennyloof ja. voorbij... want het is zeker niet ja. een hardslopende artikel. Mm -hmm. En in dames, ja, omdat daar uh, uh, niet onze kracht ligt... kunnen wij het maar... ons gewoon niet veroorloven... om dat soort schoenen, waar wel markt voor is... daar heeft hij absoluut gelijk in, maar die is te klein ja. voor ons om die te bedienen. Nee, dus wat Toch. dat betreft uh, uh, moet u uh, teleurgesteld worden... door Renier van Bobben. Ja. Ik wil nog even ja, iets anders aan u vragen, mevrouw Van den Berg. Want u zei ja. net, ja als ik naar winkels ga, naar schoenenwinkels... dan zie ik vooral veel mooie herenschoenen. Dat ja. zal niet iedereen met u eens zijn. Als ik althans naar schoenenwinkels uh, ga... dan zie ik vaak heel veel mooie vrouwenschoenen ook. <lacht> en nog een beetje mooie herenschoenen. Eh? Ik, mijn, mijn indruk is andersom. Maar als je redelijk klassiek bent... Oh, Oké, okay. de klassieke dameschoen. Die mist dat is het, u. Denk ik. Ja, dat word je. in de heren. Wij hebben... Uh, ja. uh, nou, ik durf het zo Ach. uit mijn hoofd niet te zeggen, maar ik denk... zomaar 20, 25 Ach. verschillende Ach. variaties brokes. En ik ja. gaf net aan twee Ach. verschillende loafers en dan ook nog in Suède hebben ja. we ze ook nog. maat ja. ja. dus, ja. als je maatje 37,5 bent, hebt... Dan ja dan kan je daar niet terecht. Nee, het is nee, net nee, te klein nee, nee, nee. Dus wat voor me. Jammer hoor. Het traditionele, het ook... De traditionele dameschoen, daar zou veel vraag naar zijn, zegt ja. u mevrouw Van den Berg. En u zoekt daar tot uh, voor kort tijd En ik denk naar. heel veel meer. Nou, een tip misschien voor de... Maar dat maakt niet uit. Ik kom, uh, als jullie een uh, museum hebben... De Factory of een, Tour. een tentoonstelling ja. of een toonzaal... Dan kom ik graag een keer kijken. Richting het, richting het einde van het jaar onze website in de gaten houden. Ja, oké. Okay. Op Dank Factory hoor. Tour, mevrouw Van den Berg. Dank u wel voor het bellen. Daag. Tot ziens. Dag. Mevrouw Roelands, ook u een goede nacht. Ja, goeienacht. Uh, ik had een kleine anekdote. Oh, zijn ru ruim 30 jaar geleden ja. uh, was Nijrode nog een school voor uh, uitsluitend elite. Mm -hmm. En stond toe, dat ze daar behoorden wij daar niet toe, maar uh, door het uh, hoge niveau van mijn zoon werd hij toegelaten tot Nijrode. Ja. En toen hij de brief ontving, kwam hij huilend thuis en zei... maar ik heb niet eens van bommels. <laughs> <Wat leuk. laughs> Want zo staan jullie wel een beetje bekend. Althans, zo stonden jullie bekend als een elitair merk. Hè? Mevrouw Rolands uh, vertelt nu dit verhaal. Ah, oh, arme zoon. Maar uh, dat, dat is wel het, het beeld dat veel mensen nog van jullie zullen hebben. Ja, en daar zijn we uh, uh, heel groot mee geworden. Mee. Ja. Ja, ja, daar ja, zijn we heel absoluut. groot mee geworden. En daar zijn we. Ik, ik, ik denk ook wel dat we. En daar ben ik ook wel. Daar mogen we ook wel trots op zijn, denk ik. En uh, uh, die, die, die, die, die kwaliteit die daarbij hoorde. Hè, waar vroeger maar, uh, precies wat mevrouw zegt, weinig mensen wellicht geld voor hadden. Die hebben we nog steeds. En die is bereikbaarder geworden voor gelukkig heel veel meer mensen. Want hoeveel kost nou, gemiddelde van Om die jongen jonge ja. gelukkig te maken heb ik toen. <laughs> Hebben we een paar dagen minder gegeten. Oh, zijn jullie zo duur? Nee, en toen hebben we... Flauwekul, maar uh, toen hebben we dan een paar van bobbels voor hem gekocht. Ja. En uh, nou, daar heeft hij heel lang en heel veel plezier van. Nou, kijk eens aan, kijk eens aan. Maar, maar ik, ik ben benieuwd, uh, uh, Rennie, wat kost gemiddeld een gemiddeld paar van bommels Ja, als ik alle schoenen bij elkaar neem, dan, dan beginnen wij een beetje zo bij... 100, nou het start bij 149 euro. en we, Het zwaartepunt ligt rond de 200 euro. Ja. En we, eind, we hebben ook nog schoenen van, van, van tegen de 300 euro. Maar zijn er veel Nederlanders die zich dat kunnen of willen permitteren? Ongeveer 300.000 per jaar. Ja, dus, maar die, die, die schoenenmarkt is natuurlijk veel groter. Ja, de, de, de, de gemiddelde Nederlander geeft iets meer dan 150 euro per jaar aan schoenen uit. Dus als je dan de gemiddelde prijs van ons neemt... die ongeveer rond de 200 ligt... Ja, dan verkopen we op papier aan niemand schoenen. Nee, maar dan dan is het is ja. dus ook nog wel veel zendingswerk te doen. Want je zegt, hè, het is belangrijk dat je goede schoenen draagt. Je geeft aan dat je die schoenen ambachtelijk uh, uh, uh, uh, maakt. Hè, uh, dat dat geen fabrieksproduct is... En dat moet je misschien nog meer naar het buiten brengen dan. Dat proberen we ook te doen. En daarom, hè, die, die factory tour, daar zetten we op in. Daar zijn we flink op aan het investeren. Maar ik heb niet de illusie dat wij heel Nederland van schoenen kunnen gaan voorzien. Bij eh, een kwaliteitsproduct, daar hoort een bepaalde prijs bij. En eh, ik heb er absoluut geen problemen mee als mensen onze schoenen niet kopen. Nee, het is wel veel geld natuurlijk. Ja, natuurlijk is het veel geld. En, en, en kijk... Ik koop ook niet al mijn... Uh, sterker nog, ik heb er geen één pak van bij, bij, bij uh, OG of bij mm. dat soort dingen. Hè? Ik heb ook thuis spulletjes van de Zara liggen. Dus iedereen moet precies doen wat hij wil. En als er geld voor is en als mensen een goed gevoel hebben bij onze schoenen... moeten ze ze kopen. Ja, en uh, uw zoon uh, heeft die schoenen toe van u gekregen, mevrouw Roelands. Anders durfde hij niet naar zijn opleiding. U bent een goede moeder, mevrouw Roelands. Dank u wel, bellen. <lacht> Tot een andere nou, keer. Hij heeft het dus heel ver mee geschopt. Ja, heeft iets uh, iets ver geschopt op ja, Rode? Ja. Heel goed. Hij kan, hij kan zich nu zelf uiterlijk op aardig... Kijk. Kijk, kijk eens aan, kijk eens aan. Oh, Mevrouw Roelands, dank dag, u wel goeie. voor het bellen. Dag. Uh, aan de telefoon, meneer Veldmeijer. Goedendag, meneer Veldmeijer. Ja, nacht. Ik had een vraag voor de heer van Bommel. Ja. Uh, ik was erg benieuwd of... Uh, men ook grotere maten maakt, want ik heb een vrij extreem grote schoenmaat. Ja. En het is een drama om uh, ja, te slagen voor een, ja, een goed paar schoenen, zeg maar. En, en welke maat heeft u dan als ik vragen mag? Uh, maat 50. Oei. Maat 50, oh, dat klinkt wel heel groot. Dat is inderdaad heel erg groot. Die maken wij niet. Wij gaan tot, wij werken met Engelse maten, wij gaan tot maat 13,5, en dat is iets groter dan 46. Mm -hmm. Maar er zijn, uh, en dan kom ik toch weer op diezelfde retailer. Ik weet niet of ik al die reclame mag maken. Maar de firma Zwartjes in Amsterdam. Er ja. is een meneer uh, in Nederland en die heet meneer Verschuren. Dat is een oude, uh, uh, een echte ambachtelijke schoenmaker. Mm -hmm. He, als je nou echt over ambacht hebt, dan zit je bij meneer Verschuren. En meneer Verschuren maakt echt nog maatschoenen. En dus die worden nog gemaakt. Dat die is worden nog ja, ja, ja, echte ambachtsman. Die maken he? echt maatschoenen. En er zijn een handjevol winkeliers in Nederland. Er zit er ook nog eentje in Zwolle, de firma Pieter Wieten. Uh, en die werken samen met deze meneer Verschuren. En meneer Verschuren heeft een hele lange relatie met ons bedrijf. Al die kent, volgens mij kent hij zelfs mijn grootvader... en hij kent mijn vader en hij kent mij. Hij was laatst nog bij ons op de zaak. Meneer Verschuren die kan voor inkoopprijs bij ons op de zaak leerkopen... wat wij normaal voor onze eigen schoenen kopen. Als het nodig is, kan hij zelfs bij ons leeste lenen... En die maakt eigenlijk met het fiat van ons onze schoenen na in hele grote mate. Ja, ja, dus ook in maat 50. Want ook in maat 50. Meneer Veldmeijer, waar koopt u tot uh, nu toe schoenen? Waar vindt u die? Nou, ik loop nu uh, grotendeels uh, uh, of op werkschoenen of op uh, leegkisten. Omdat de meeste schoenenwinkels die gaan tot ja, 47. Ja ja, ja, ja, ja. Maar als zo'n schoen dan helemaal op maat gemaakt moet worden... die zijn onbetaalbaar, lijkt me. Ik ga het uit mijn hoofd doen, maar dan moet je toch wel tussen de 300 en 400 euro gaan denken. Mm. Ja. Zou u dat ervoor over hebben, meneer Veldmeijer? Nou ja, als het een, uh, als het een uh, goede, degelijke schoen is en het loopt goed, dan, uh, dan ben ik wel bereid om dat te betalen. Want, ja. Ik garandeer ik, hoe... u dat als u dat uit gaat geven voor die schoen, en u doet dat via een van die twee firma's die ik nu aangeef, en meneer Verschuur gaat die schoen maken, loopt u daar. Tien jaar op. Ja, en zo zijn er nog meer schoenmakers die dat, ook, uh, dat vak ook beheersen? Ja, absoluut. Er is een hele jonge jongen. Ik kan nou zijn naam niet uh, verzinnen, maar die jongen heeft die opleiding gedaan van de SVGB in, uh, in Nieuwegein. En die is via het internet te vinden op waarschijnlijk als je op maatschoenen gaat zoeken. En die maakt ook maatschoenen. Dit is toevallig een man waar ik contact mee heb. Die ja. Maar er zijn meer maatschoenen. Gelukkig zijn er, er nog ambachtslieden die, die Absoluut dat zijn kunnen. Ook om maar weer eens aan te geven hoe belangrijk dat ambacht uh, is. Meneer Veldmeijer, uh, dank en uh, uh, succes op uw uh, nieuwe schoenen. <laughs> dank u wel. Dank meneer Dag. Veldmeijer. Niels, goeienacht. Dag, met uh, Niels Malmert Maar zoet hem mee. Goedemorgen. Dag, goedemorgen. Ik had ook een aantal vraagjes. Een aantal uit. vraagjes zelf. Nou, ik weet niet of we aan een aantal toekomen. Want het is bijna. Nou, we hebben nog een kleine tien minuten. Nou, gaan we van start. Okay, Dan ga, kijken we vanzelf wat Schipstrand. E ik, Niels. ik ga even snel praten. Nee, doe, doe maar rustig. Gaat. Doe maar rustig. Ja. Het gaat hierom dat. Ik had de Bommel. Euh, ik hoorde. Toen ik luisterde heel secuur. Hoor ik uh, dat merk uh, Broeks voorbij komen. Hoe valt dat te rijmen met uh, de, de firma uh, Bommel? Het merk Broeks, zegt u? Ja. Uh. Brooks. Ja, brooks ah. ja, ja, is geen schoenen, brooks is een type schoen. Brooks is, een, in, is een, een schoenmakersbenaming voor de gaatjeschoen, om het zo maar te zeggen. Dat noemen wij een brookschoen. schoen. Ja, ja, want uh, ik, uh, en ik, ik had nog een vraagje. Gewoon ja. hier, uh, als een klant bij jullie in de winkel komt, wordt zo'n voet ook geef ik, uh, wetenschappelijk uh, gemeten. Want elke voetafdruk is anders natuurlijk, hè? Ja, nou komen er geen klanten uh, expliciet in de, in de fabriek een schoen kopen, denk ik. Nee. nee. Dat zou je dan een vraag zijn voor een, voor een uh, schoenverkoper, denk ik. Nou, ik, ik, ja, ja. Ik, ik weet dat er schoenwinkels zijn in Nederland... die echt nog op de ouderwetse manier schoenen, uh, uh, voeten meten... en daar een schoen bij gaan zoeken. En wat, ja. wij, wat wij niet doen, uh, is maatschoenen maken. Dat doen wij niet. Aha. We maken geen orthopeden. we maken geen schoen voor een individuele voet. Nee. Wij hebben negen generaties ervaring in de Nederlandse en de Noord-Europese voet... En ja. binnen, de Noord-Europese voet, dat is dus een verschil met de Zuid-Europese voet. Ja, nou, Europees. De Aziatische voet is compleet anders dan die van, uh, van ons. Ja, absoluut anders. Omdat die kleiner is alleen nog? Ja, hij is veel breder en, er, en ze hebben bijna geen hiel. Ze hebben een hele smalle hiel. Oh, oké, okay, oké. Okay. En, um, ja. en met die ervaring die wij hebben... En met het park wat wij hebben, we gaan van maat 5, heel klein, tot aan maat 13,5. En we hebben die zeven maat waar ik het over heb, is er altijd wel een schoen te vinden. Om even een indicatie te geven, het verschil Engelse maten, dus van maat 7, ik heb zelf maat 7, mm -hmm. tot maat 7,5 scheelt 3 mm in de lengte. Ja. Dus dat is bijna niks. Nee. Terwijl voor het gevoel is dat heel veel. Een voet voelt bijna net zoveel als dat een tong doet. Als je je kies laat trekken, heb je het idee dat je een gigantisch gat in je mond hebt zitten. Ja. En dat is met je voeten ook. Terwijl het maar om drie millimeter gaat. Dus binnen ons complete assortiment is altijd een goed passende schoen te vinden. Ja. Heb kom, je nog een vraag, een Niels? Vraag. Ja, ik de kom, laatste dan, ben... Niels, want ik heb nog ja, een bellen. Wat ik al een jaar, jaar lang in mijn, uh, in mijn vaandel draag... geloof ik in Van Bommel ook, geloof ik, in... Uh... In du uh, goedkoop is duurkoop. En uh, du uh, duurkoop is goedkoop. Ja. Wat bedoel, ik bedoel, ik ben iemand die houdt van, uh, van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dat ja. kom je dag veel te veel tegen. Ja, en, en wat wil je dan vragen Renier precies? Nou omdat hij nog, uh, vanuit de familie, de generatie nog steeds gelooft in dat uh, item. Dat uh, je kunt beter meer, wat meer uitgeven voor een product wat goed is. dan iets wat, wat, wat, uh, wat binnen twee of drie jaar versleten is. Want ik heb zelf ook op broeks gelopen. En daar heb ik 22, 25, 30 jaar bij plezier van gehad. Ja, dus jij zegt ik koop liever één keer een goed product en uh, loop okay. daar uh, lang op... dan dat ik ieder jaar, uh, nou in dit geval ja. nieuwe schoenen koop. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Het lijkt me dat er dat alleen maar kan onderschrijven. Ja, is het fundament van ons bedrijf. Ja, ja want dat is ook, het, en ook weer het nadeel. Want je koopt één keer zo'n nieuwe schoen... en je gaat dan misschien vijf jaar later weer eens naar die schoenenwinkel. Ja, zijn dan... je heel modebewust bent. Exact. Dat is dan wel weer het aardige van dat merk Floors van Bommel. Daar zit zoveel mode in... Dat eh, ja, wil je meegaan, je toch ieder eh, nou ja, minimaal twee jaar. En als het aan mij ligt, iedere maand. niet waar ja, ja, schoenen moet komen. Maar als je zo'n saaie man bent als ik. Met, uh, met zwarte suede schoenen, dan doe je dat natuurlijk niet. Dan, uh, dan ja, ben je ja. al blij dat ze lekker lopen. Ja. <acht> Niels, dankjewel voor je okay, vragen. Ik, ik ben heel content. Dankjewel. En nacht allemaal. Eh, hetzelfde voor jou, Niels. Dag. Dankjewel. Ja, Goe. ik denk dat we daar en ik denk dat we naar de laatste bijna toe gaan. En dat is uh, Ari Kolen. Ari, goedenavond. Uh, Goedendag, ah, ik ben ja. Dag Ari, ja, we hebben het over ambachten en ambachtslieden. En jij bent ja. zo'n ambachtsman, hè? Uh, ik ben een ambachtsman. Ik, uh, althans, nou, een echte ambachtsman niet. Ik ben oh. geboren um, als zoon van een meubelmaker, een ambachtelijke meubelmaker. Mm -hmm. En vervolgens uh, heb ik mijn HBS-opleiding gehad en ben het, het meubelvak ingegaan. En dan moet je niet denken aan het ambacht, maar aan het verkopen van meubelen. Dus eigenlijk een beetje een, eenzelfde verhaal als van Renier van Bommel. Ja, ik, nou, ik ben uiteindelijk, en daar gaat het eigenlijk om, ben uiteindelijk terechtgekomen bij uh, wat, uh, wat voor de meubelen eigenlijk een soort van Bommel is in Nederland. En dat, uh, dat weet meneer van Bommel ook wel wie ik dan bedoel. De grote meubelfabriek in Venlo. Een grote in meubelfabriek Leolux. in Frankrijk? Uh, Frankrijk, Venlo, ja. In Venlo, ja. Uh, de firma Leolux. Ik heb daar ah. 16 jaar voor gewerkt. En... Um, ik heb uh, uh, geluisterd naar het verhaal van meneer Van Bommel en ik tref ontzettend veel overeenkomsten aan met dat bedrijf. Is dat ook een familiebedrijf? Dat is een echt familiebedrijf, ja. Mm -hmm. uh, daar zitten hele grote parallellen in. Uh, ik vraag me af of er uh, ook gebruik gemaakt wordt van elkaars expertise als het gaat om werving van personeel, van beide leerverwerkende industrieën. Oh ja, want zo'n firma maakt natuurlijk ook meubelen met, met een leren bekleding. Leren banken, ja, het, leren stoelen, noem maar op. Ja. Het is wel een ander ambacht, duidelijk een ander ambacht. Ja. Maar de werking van personeel ligt natuurlijk op hetzelfde vlak. En ja. Ja. Wordt, uh, mijn vraag is, wordt er überhaupt uh, gebruik gemaakt van elkaars expertise? Wordt dat uh, uh, gedaan? Is er contact tussen de meubelindustrie en de schoenenindustrie? Ja, heel specifiek met de firma Leolux niet. Maar wel met de uh, uh, uh, meubelmakers in het algemeen. Ja, Onze HR-manager uh, HR? heeft daar. De personeelszaken. Oké, okay, ja, ja. Heeft daar ja, ja. uh, uh, uh, nauw contact mee. En overigens ah, ja. niet alleen maar met de leerindustrie, maar ook ja. met de uh, metaalindustrie. Ja. En dat zijn ook mannen en vrouwen die met hun handen kunnen werken en ja. uh, uh, door kunnen werken. Want het moet natuurlijk als goed gemaakt worden. Ja. Dus daar hebben wij hey. nauw contact mee, ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja. En uh, het gaat om de parallellen die er zijn ja. ook. Uh, u had het over de, de tour hè, die er gaat komen. Yeah. Mm -hmm. uh, Lelux uh, kent dat al, al vele jaren. Ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent. Men noemt dat daar via Creandi. Oké, okay, dus daar is maar... al zo'n uh, fabriekstoer te maken bij die meubel. Uh, ja, Daar wordt volop gebruik van gemaakt hè, met succes. Ja. Was, uh, ja. Zeer grote tevredenheid van, van de klant. Ja. Kijk, van dat soort uh, expertise zou je ook gebruik kunnen maken. Uh, je zou verder van elkaars diensten gebruik kunnen maken. Niet specifiek gaat het om Leolux, maar over dat soort bedrijven. Ja, is er ook nog een echte maakindustrie. Een van de weinige maakindustrieën in Nederland. Ja, en, uh, mag, ik dan en even, niveau... mag, mag ik u even onderbreken, uh, ja. uh, Renier? Die maakindustrie, moet die meer van elkaars expertise gebruiken? Daar ja. pleit eigenlijk uh, agri-kolen voor. Nou, ik ken helaas tot nu toe de mensen van Leolux, ken ik niet, maar dat er zijn verschillende. Uh, uh, samenwerkings. nou eigenlijk overlegstructuren tussen familiebedrijven. Wij ja. zijn lid van twee verschillende clubs van familiebedrijven, FBnet en het uh, Familiebedrijvengenootschap Brabant. En ja. uh, uh, via die hoedanigheden komen we bij verschillende familiebedrijven terecht, waar ja. ook veel maakindustrie bij zit. En het kan zomaar zijn dat ergens bij een andere club... de familie uh, uh, achter Leo Lux ook erbij zit. En dat ik die ja. ergens zeker nog een keer tegen kan nou, ja, dus die expertise ben. moet zeker uitgewisseld worden. Ja, Arie, ik ga je bedanken voor het bellen, want het is bijna twee uur. En dat wil zeggen dat ja, onze ja, uitzending dat ophouden, er bijna ja. op zit. Dank voor het bellen, dank voor het geven van, van deze tips. Trouwens, die personeelszakenmanager bij jullie, Renier van Bommel... is wel een belangrijke man of vrouw op dit moment, hè? Dat is inderdaad een hele belangrijke dame. Hij moet, of zij moet zij... in dit geval... Uh, die ambachtslieden uh, naar jullie fabriek zien te krijgen. Ja, en dat is inderdaad geen makkelijke job. Nee. Gaan jullie morgen mee doen aan die ambachtendag trouwens? Ik ben er deze keer niet bij, nee. Waarom niet? Uh, ze hebben me niet gevraagd. Maar voor de volgende keer, als ze als, nou, überhaupt als leerlingen belangstelling hebben, van zou dat wat voor mij zijn, werken in zo'n schoenenfabriek? Zijn ze dan welkom, even los van die fabriekstoelen die jullie gaan ontwikkelen, maar zijn ze dan welkom om eens, om, om eens een dagje mee te lopen? Daar zijn ze altijd welkom voor, ja. Wat dat betreft zijn nieuwe ambachtlieden ook op die manier van harte welkom. En hier van Bommel, algemeen directeur van de enige overgebleven Nederlandse schoenenfabriek van Bommel in je Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn vannacht in Casa Luna. Ik bedank u voor het luisteren natuurlijk, voor het bellen, voor het mailen en voor het twitteren. En morgen is er een nieuwe aflevering van Casa Luna. En dan ontvangt Frank Dumos René Grotenhuis. Hij is directeur van ontwikkelingsorganisatie Koort En in zijn boek Grenzeloos Eigenbelang geeft hij zijn visie op ontwikkelingssamenwerking. Graag tot morgen en voor zo dadelijk heel veel plezier bij Roel Koelers... dankzij wie de nacht straks op Radio 1 anders klinkt. Goeienacht dus nog.